Kees Groot met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Het projectiel vloog richting het oosten, meldt een Zuid-Koreaans persbureau... op basis van het Zuid-Koreaanse leger. De Verenigde Staten hebben de lancering inmiddels bevestigd. Het is nog onduidelijk om wat voor type raket het gaat. Ruim twee maanden geleden vuurde Noord-Korea voor het laatste een raket af. Die vloog toen over Japan.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 Personeel van gevangenissen die dichtgaan krijgt vier jaar lang een baangarantie. Dat heeft het ministerie van Justitie afgesproken met de vakbonden. In het regeerakkoord staat dat er zo min mogelijk cellen verdwijnen. Als een gevangenis toch dichtgaat zijn medewerkers er nu vier jaar lang van verzekerd dat ze ergens anders worden geplaatst. Het weer in het binnenland kan vannacht lokaal mist ontstaan bij temperaturen rond het vriespunt. Bij zee is het iets minder koud en blijft een enkele bui mogelijk.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 Gedaan met de stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen mompels, maar zware metaal. Presentatie: Angela Jansen de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 Uh-huh.